5 uur. De Radio 1 Sportshow. Lucera Carrasso en Tom van Heck. Komend uur kunt u ook weer horen wat u allemaal zo al te klagen en te vragen had. En ook in Londen gaat het gewoon verder, dat onderdeel. En wij ontvangen komend uur hier in Alexander Palace het Holland House. door Kirsten van der Kolk. Zij was bij het roeien vandaag. Maar eerst het NOS-nieuws van 5 uur. Hier is Ewoud de Jong. Tennissen Robin Haase heeft net als vorig jaar het ATP-toernooi van Kitzbühel op zijn naam geschreven. De Nederlander wonnen in de finale van de Duitser uh, Philip Kohlschreiber in 6-7, 6-3 en 6-2. Haase staat nummer 42 op de wereldranglijst. Hij was als derde geplaatst voor het toernooi van Kitzbühel. Kohlschreiber was als eerste geplaatst. staat 23 op de wereldranglijst. De twee speelden niet eerder tegen elkaar. Haase neemt trouwens ook deel aan het Olympisch tennistoernooi in Londen. In de Syrische stad Aleppo is het offensief begonnen van het regeringsleger... dat in de afgelopen dagen al werd verwacht. Vanochtend trokken tanks, panzerwagens en troepen de wijken binnen... die eerst door gevechtshelikopters en vliegtuigen waren gebombardeerd. Mensenrechtengroeperingen spreken van de zwaarste gevechten in Syrië in 16 maanden. Er zouden zeker 16 doden zijn gevallen, vooral regeringsmilitairen. Rebellen hebben het centrum van de stad grotendeels in handen. en In de afgelopen dagen waren er al beschietingen over en weer.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 In Rotterdam is het zomercarnaval aan de gang. Een optocht van bijna drie kilometer met praalwagens... en carnavalsgroepen dwars door het centrum. In de parade dansen honderden uitgedoste carnavalvierders mee. Rond half zes eindigt de optocht aan de voet van de Erasmusbrug. Het Rotterdamse zomercarnaval wordt dit jaar voor de 28ste keer gehouden. Het evenement begon in 1984 op kleine schaal... en is uitgegroeid tot een van de drukst bezochte evenementen van Nederland. De organisatie verwacht vandaag zo'n 800.000 belangstellenden.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 Vijf uh, minuten over vijf in het komend uur te gast hier. Uh, gouden medaillewinneres Kirsten van der Kolk. Maar nu hier als journalist. En zij heeft de eerste dag van het roeien van een drie Nederlandse roeiploegen gevolgd. We gaan eerst naar een overval op een juwelier. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Hek en Lucella Carasso. Een juwelier aan de Gracht in Almere Haven. Die is vanmiddag overvallen. De eigenaar van de zaak is daarbij gewond geraakt. Daarom willen wij met Leo Dortland van de politie Flevoland. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u al een beetje een goed beeld wat zich daar heeft afgespeeld? Nou, om een uur of uh, half drie heeft zich een overval gedaan. Er komen twee jongens op een uh, zwarte bromscooter aanrijden. Eén blijft buiten staan, eentje springt naar binnen. Daarbinnen gebeurt van alles, glasgerinkel, kennelijk ook een schermutseling. Dan komt er een overvaller naar buiten, springt achterop en het duo rijdt weg. En op dat ogenblik komt de juwelier naar buiten met een behoorlijke hoofdwond. Dat is het beeld wat de mensen ook op straat gezien hebben. Dat is ook het beeld dat wij op dit ogenblik hebben. De bromfiets hebben wij teruggevonden op Achterwerf. Dat is een, een, nou, eigenlijk niet heel ver weg. Die hebben we daar aangetroffen, die hebben we ook veiliggesteld. Daar worden nu sporen van afgenomen en heel kort na de overval... Is er een burgernetactie gestart? Hebben we heel veel tweets verzonden? Is er politiehelikopter gaan vliegen? En zijn we met heel veel mensen de buurt gaan zoeken? Uh, heeft nog niet geleid tot een concrete aanhouding. Uh, het droofteam van district Zuid is nu een onderzoek gestart samen met specialisten van forensische opsporing. En ik kan u vertellen dat het met de juwelier naar omstandigheden redelijk gaat. Hij heeft een behoorlijke hoofdkont opgelopen. Ja, het is niet de eerste keer hè, dat deze juwelier is overvallen. Nee, helaas moet ik vertellen dat het inderdaad zo is. Hij is een aantal jaar geleden zwaar gewond geraakt en dat hij in zijn buik is geschoten. Dus deze juwelier heeft al echt heel wat op zijn kerfstok. Op zijn ja, Deze juwelier heeft al heel wat in zijn ja, mee mogen maken vanuit zijn beroep en dat is heel erg vervelend. Ja, en wat, wat weet u van zijn veiligheidsmaatregelen die hij had getroffen? Had hij die getroffen? Ja, zo'n vraag kan ik niet zo 1, 2, 3 weer beantwoorden. Daar is voor mij ook te lang geleden dat ik in de winkel ben geweest dat ik bij het onderzoek betrokken ben. Ik weet wel dat het een hele goede juwelier is in die zin dat hij absoluut weet waar hij mee bezig is. Het vervelende is dat hem dit opnieuw is overkomen. Ja, en, en u zei nou met mannenmacht macht achter de daders aan. Heeft u een spoor? Ja, we hebben natuurlijk heel veel sporen veiliggesteld. We gaan praten over technische sporen. De scooter uh, natuurlijk. Een... De scooter, maar we hebben ook een uh, vuurwapen en alles een voorwerp wat op een vuurwapen lijkt. Dat zou een nepjestal kunnen zijn bijvoorbeeld, aangetroffen. Dat is voor ons, uh, voor onze specialisten voor forensische opsporing heel belangrijk. Omdat daar altijd sporen op treffen zijn. Uh, en laten we hopen dat het in ieder geval gaat leiden tot daders. En we hebben heel veel getuigen, ook getuigen die, die, die zich inmiddels gemeld hebben. En laten we hopen dat daar voldoende informatie in zit, zodat we echt richting de daders kunnen komen. Leo Dortland van de politie Flevoland, dank uh, voor uw toelichting. We uh, gaan verder hebben over de Olympische Spelen hier in Londen. En een, uh, een voordeel van de Olympische Spelen in Londen is dat nu veel, veel Nederlanders hier naartoe kunnen komen. En ook heel veel uh, ja, oud-sporters, medaillewinnaars. En uh, we hebben er nu weer eentje, en niet zomaar eentje. Kirsten van der Kolk is hier aangeschoven, dat is altijd zo'n lelijk woord. Kirsten van der Kolk, weet u nog? Ja, weet u nog vast wel. Een bronzen medaille in Athene en een gouden medaille in Peking samen met Marit van Eupen. Welkom. Ja, hallo. Uh, dat zijn de dingen uit het verleden, de ja. mooie dingen. Uh, je bent hier, uh, je bent het roeien geweest. Heb je nog iets? Mark Huizinga, zei gisteren toen hij de opening zag... ik zou eigenlijk wel weer mee willen doen, zei hij een beetje zo stiekem. Maar heb jij dat ook, als je dat roeien dan weer ziet... dat je denkt, het is toch wel heel mooi? Ja, nou toevallig zat ik inderdaad met Mark Huizinga op hetzelfde vliegtuig. Dus we hadden het daar ook over dat we allebei wel een beetje dat gevoel hadden. Het uh, vier jaar geleden deden we allebei nog mee. En nu zijn we weer op de spelen, alleen niet meer in een... En dat is toch heel anders. En vanmorgen was ik inderdaad bij de baan. En het was echt, uh, de zon scheen prachtig in Eaton Doorni. Terwijl het in Londen hier nog uh, grauw bewolkt was. En het was heel mooi, heel klein windje. En de tribunes zaten vol met publiek. En er stond nog allemaal publiek zelfs bekend. bekant. Nou, en dat is voor roeien toch ook wel uniek. Ik heb uh, drie spelen meegemaakt. En de laatste twee spelen zat de tribune zeker niet zoveel... en dan helemaal niet bij de voorwaartsstrijden. Dit was echt zo het is, bijzonder. Dit is hier ook populair natuurlijk, hè? Ja. in, in, in uh, Engeland. Ja, klopt. En dat, dat merk je meteen. En zodra er een Engelsman uh, of een Engelse ploeg... Voor. En uh, dat zijn er nogal wat. Ja, dan, dan gaat het publiek helemaal los en dan krijg je echt kippenvel van. Roeien is zo'n sport die uh, altijd er is, maar bij Olympische Spelen ineens als het ware boven zichzelf uitstijgt Voor ons Nederlanders uh, ook. Um, hoe is het dan om nu in zo'n andere rol, zeg maar, heb je een andere rol echt voor jezelf? Hoe je hier bent, ben je supporter, ja. ben je journalist, We, waar zit je? Nou, ik heb een accreditatie ja. en daar ben ik heel trots op, want er staat journalist op. Uh, maar ik heb inderdaad een andere rol en daar ben ik ook wel blij mee. Want ik merk dat toeschouwer zijn mij niet ligt. Ook omdat uh, nou, met die accreditatie kom je ook uh, meer gebieden in. En als het leed mag je natuurlijk overal in. En als toeschouwer kom je echt werkelijk nergens in. En uh, je bent gewoon wat anders gewend. Dus ik vind het wel leuk dat ik nu nog wel zo'n kaartje heb. dat ik net op meer plekken mag komen. En ik vind het leuk dat ik ook echt wat te doen heb. En want, want ben je als journalist bij het roeien ook aanwezig? Ik bedoel, maak je daar interviews, reportages? Uh, nou, dat nog niet. Misschien in de toekomst. Uh, ik uh, hoop elke dag voor het parool een stukje te kunnen aanleveren over het uh, roeien. En we hebben een sponsor, Egon. Daar schrijf ik uh, wat stukjes voor. En, uh, want heb ik... jij genoeg afstand daarvoor? Want het is natuurlijk heel lang jouw wereld geweest. Ja, klopt Um, soms ja, soms nee. Um, Wanneer niet? Uh, nou, ik merk dat ik nog wel heel betrokken ben. Um, en dat inlevensvermogen zit er nog heel erg in. Maar ik vind dat je dat wel moet kunnen scheiden. Ik vind het een stukje zakelijkheid. Op het moment dat ik daar als journalist zeg maar, ben, om een stuk te schrijven... dan neem je gewoon een andere, ja, um, objectievere houding aan. En dan is eventueel wat je er zelf van zou vinden, dat doet er dan even niet toe. Je probeert gewoon objectief te kijken naar het verhaal of wat is er mooi... En uh, uh, zo probeer ik dat ook te doen. En ik heb afgelopen vier jaar al wel ook over de roeien geschreven, ook voor het Parool. Sluit het ook niet een beetje aan hoe je zelf als roeister was? Dat je deel uitmaakt van een wereld waar je toch ook met enige afstand soms naar kon kijken? En in ieder geval altijd je eigen route ook in hebt kunnen uitstippelen? Ja, ik denk inderdaad dat dat ook onze kracht was als atleet. En dat misschien dat nu mijn kracht is om dat wel te scheiden van elkaar. Want ik vind dat moet ook wel, want anders ben je niet professioneel. En als je dan nu met enige afstand naar de mannen acht kijkt, hè? Ja. Uh, ze, ze hebben zich niet direct voor de finale geplaatst, ze werden derde. Ja. Wat was jouw indruk van, van die boot? De coach die zei, ze waren wat nerveus aan het roeien. Um, ik heb inderdaad ook gehoord dat ze het allereerste stak, stuk uh, wat rommelig uit de start kwamen. Maar ze hadden een hele zware loting. De loting was een beetje vreemd te gaan op basis van de laatste wereldweken. Waardoor alle sterke ploegen in die voorwedstrijd zaten en alle slechte rus zeg maar, en de onbekende Amerikanen in de andere. Uh, de Duitsers zijn uh, wereldkampioen, driemaal, hebben alles gewonnen. Een zwaar favoriet. Uh, de Britten hebben de Nederlanders dit jaar nog niet van uh, gewonnen. Dus dat ze dan nu derde worden klopt in het plaatje. Maar dan moet je kijken ook naar de verschillen. Ze liggen er nu nog net iets te ver achter. Um, maar ik denk dat het heel goed is dat ze op zich nog via een herkansing moeten. Het is lang geleden dat ze geraced hebben. Dus een extra race in de benen is misschien wel goed... om die extra snelheid voor de finale weer te krijgen. Toch even naar die geschiedenis voor ons als buitenstaanders van die AG. Daar is natuurlijk nogal wat in gebeurd. Een, ja. een coach die al niet weg moest en uiteindelijk toch gewoon wegging. Een technisch directeur die weer coach wordt. Een boot uh, die niet goed genoeg blijkt te zijn. Of in ieder geval waar iets mee is een opstelling... die nog vrij kort voor de Spelen mee geëxperimenteerd wordt. komt ja. ook niet over... Uh, Zoals in het verleden wel eens bij projecten. Hier staan we en daar gaan we naartoe. Nou ja, het is hoe je het bekijkt, hè? Want je kan het zien als, als onrust. Maar je kan het ook zien als een ploeg die ziet waar ze naartoe willen. En ook zien: van dit is toch niet de manier. En dan kan je het beter laat nog veranderen dan helemaal niet. En achteraf zeggen van ja, potverdorie, eigenlijk vonden we dat we niet met die koets hadden moeten doorgaan. Dus um, je zou kunnen zeggen dat het vrij late beslissingen zijn. Maar in alles, als je daar al een tijdje mee bezig bent, geeft het uiteindelijk alleen maar rust. Zoals die boot. Ja, die bleek gewoon niet uh, goed genoeg. Er bleek gewoon wat materiaalproblemen mee te zijn. Ja, dan blijf je zorgen en druk maken op het materiaal. Dat moet je niet doen als je in een, een wedstrijd aan het roeien bent. Dan moet je in ieder geval kunnen vertrouwen op het materiaal. En, en zo'n wisseling in de boot nog zo'n paar dagen voor de Spelen. Wat, waar, waar duidt dat dan op? Want dat lijkt me iets wat je van tevoren wel redelijk goed kan vaststellen, toch? Nou, daar was ik persoonlijk op zich ook wel verrast over. Want uh, ik begreep dus dat uh, dit nu de beste opstelling is... omdat ze een beetje moeite hadden met de juiste technische personen... op de boeg te zetten, want uh, elke plek heeft een functie. Op de boeg moet je wat technischer zijn en in het middenschip hoeft dat wat minder. Um, Terwijl je weet heus wel wie er technisch is lijkt me. Of is dat iets wat je de ene week wel bent en de andere week niet bij nee, het roeien? Nee, je hebt duidelijk de technisch begaafdere en de technisch wat minder begaafdere. En daarom ben ik op zich ook wel verrast op die late uh, verandering. Maar het is niet zo dat uh, een ploeg dan opeens niet meer samen kan roeien, want je roeit al jaren samen. Alleen is de de volgorde van de poppetjes even wat anders. Maar die haal verandert natuurlijk helemaal niet. Zeg jij over die acht, als ik je goed beluister... die moeten normaal gesproken via de herkansing naar de finale kunnen... maar dan wel een beetje boven zichzelf uit kunnen stijgen om een medaille te halen? Um, nou de, de herkansing, daar geloof ik heilig in, want er hoeven op zich maar twee ploegen af. En dan liggen ze in die finale... Um, ja, ik ben nooit zo van het boven jezelf uitstijgen daar geloof ik nooit zo heel erg in ik geloof gewoon dat ze een hele goede race moeten neerzetten dat wat ze kunnen ik geloof namelijk niet dat je ik, uh, ik geloof dat er zelden boven ja. zichzelf uitgestegen wordt op te spelen maar is hun ijelen niveau dan zodanig dat, dat we ze op een medaille kunnen hopen of moeten we er eerlijk in zijn en zeggen ergens rond plek 4 zitten um, het uh, wordt spannend ik denk, dat er, uh, ik denk dat de Duitsers heel moeilijk zijn om te verslaan uh, de Britten maken een redelijke kans op uh, zilver, maar ik denk dat Nederland misschien nog wel een stapje kan maken. Ik denk dat er drie ploegen voor de laatste twee medailles zijn, en daarmee citeer ik eigenlijk ook weer een beetje René Meiners, maar ik ben het daarin ook met hem eens. Ja, dat is de coach. Dat is de, ja, op dit moment is de coach. Um, er zijn inderdaad uh, drie ploegen die heel dicht bij elkaar liggen, en ik, ik schat Nederland toch wel echt wel in met een goede kans hmm. op een en medaille. Hij is trouwens ook coach van de vrouwen. Acht, dat combineert hij. Geweest? Geweest? Nee, niet, nee, niet, meer. Ook nee, niet meer. Ik dacht dat hij dat nee, hier is, ook nog nee, steeds was. Nee, dat is Susanna Chase. Oké, okay. nee, ik dacht dat hij daar hier op te spelen ook nog wel betrokken was. Maar als technische directeur als heeft hij ja. natuurlijk wel uh, zicht op al, al die ploegen. Eerst nog even ja. de ploegen van vandaag. De lichte vier. Die ja. maakten uh, op ons eenvoudige leken een stabiele indruk, klopt dat? Ja, die hebben gewoon gedaan wat ze moeten doen. En uh, dat uh, lijkt gewoon, ik uh, uh, denk dat die gewoon een toernooi gaan doen en terechtkomen waar zij horen te liggen. En waar horen zij dan te liggen? In de finale. Uh, maar ik ben bang dat ze nog wel net tekort komen voor een medaille. Maar in dat opzicht, uh, ik word graag verrast. Maar uh, objectief gezien denk ik dat ze daar net tekort voor komen. Ook uh, als je daar kijkt naar de afgelopen jaren. Ze hebben nog nooit een wereldbekermedaille of een WK medaille gewonnen... Ik denk toch dat je dat wel een keer gedaan moet hebben... om hier naar de medaille te kunnen roeien. En dat geldt denk ik ook voor de lichte twee? De lichte damesdoppel twee? Ja. Uh, ja, want die moeten volgens mij morgen... Um, ja, die, die uh, denk ik dat die nog een hele kluif krijgt om de finale te halen. Ja, en nog en even terug die dames acht. Want ja? wat, uh, hoe schat morgen... je die in? Um, eigenlijk uh, een beetje ook richting de, uh, het 8 verhaal... Um, Amerika is daar de gedoodverfde favoriet, olympisch kampioen en drie maal wereldkampioen, heeft alles gewonnen. Uh, Canada zat daar heel erg dichtbij bij een Wereldbeek afgelopen jaar, dus daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat gaat uitpakken. Um, de Nederlanders verloren ook al van Roemenië, maar ik heb gehoord vandaag dat de beste Roemenen nu in de twee zonder zitten en uit de acht, daarmee is de Roemeense acht eigenlijk zwakker geworden. En ga ik vanuit dat de Nederlanders de Roemenië zouden moeten kunnen verslaan. Daarmee komt eigenlijk brons in beeld. Dan is er nog wel één ploeg, de Britten, die ze ook moeten verslaan. Maar brons zou in beeld kunnen komen. Nog even, eh, want als journalist geniet je natuurlijk ook van het roeien. Er was een fabelachtig wereldrecord ja. wij vandaag. Ja. sensationele reeks, ja. nou, ja, Dat was Nieuw-Zeeland, toch? Ja, ja. Nieuw-Zeeland. Nou, die, die, die zijn ook al ongeslagen sinds ja. de laatste spelen. In de laatste spelen voeren ze de nog in de... twee zonder, hè? Ja, ja en, en in Beijing voeren ze nog in de vier zonder. Tegen onze befaamde vier zonder en... Uh, nee, dat is een ingewikkeld verhaal voor het roeien. Uh, maar daarna zijn ze in de twee zonder gegaan en uh, voeren daar stevast vooraan. Uh, er was ook een Engelse twee zonder die daar uh, naar goud wilde roeien. Maar die waren voortdurend op de tweede plek. Dus die zijn nu weer naar een andere boot gegaan om de kans op goud ja. te vergroten. Maar die varen daar dus elke keer ver vooruit. En vandaag. Uh, zes seconden, ja. uh, acht seconden, uh, wat is het? Nee, ja, zes, zes, zes seconden sec van de wereldkoor, zes, sec zes minuut acht, Ja, zes minuut van het wereldrecord af, Maar ook het verschil met de rest van het veld is zo bizar groot. Ik heb naar dat pier zitten kijken en die tijden. Ja, klopt dat, dit dat, wel. Ja, en ik heb naar die tussentijden zitten kijken. Nee, nee, de tussentijden kloppen, weet je. De, ja. het, het, het loopt logisch. En, ik kon het niet geloven. Geniet je dan ook op zo'n moment? Zit je dan ja. puur te genieten? Ja, genieten? Nee, nee, is maar die, die zijn ook zo ontzettend goed. Dat is zo'n wereld apart. Dat is onvoorstelbaar. En nog even, dat, dat roeien. Want dat is nu genieten. Wij vinden dat als Nederlanders ook heel mooi op te spelen. Maar er, er gaan toch steeds verhalen... dat roeien van de Olympische agenda afgevoerd wordt. Wat... Wat hoor jij daarvan? Dan hoorden we binnen no. NOC, NSF dat, dat het op de nominatie staat omdat het heel duur is. Niet mondiaal genoeg is. Dat er een kans is dat de roeien uiteindelijk niet meer bij de speler zal zijn. Nou, dan ja, verras je me mee met die uitspraak. Want volgens mij is het uh, wel mondiaal uh, genoeg. Uh, maar het, het ging, het ging vooral, hoorden wij, dat, dat de Aziatische landen daarin achterblijven. Dat die toch ook heel belangrijk zijn. Uh, uh, de de Zuid-Amerikaanse landen. Dat dat nou, toch een, de, de, de een factor is. Nou, de Zuid-Amerikaanse landen lopen inderdaad wat achter in het uh, niveau. Maar er schift op dit moment boot een, een uh, hele goede Cubaan uh, ook mee. En uh, uh, er zijn ook echt wat ploegen daar ook aan het opkomen. We hebben hele goede Argentijnse twee zonder. Um, en de Azië doet zeker wel uh, ook goed mee. De Chinezen zijn ook altijd uh, goed en we hebben ook goede Japanners. Maar. Um, uh, nou ja, dat is voor mij een, een, een, een nieuw uh, verhaal. Niet dat ik weet. Volgens mij is Roeje altijd al uh, vanaf de allereerste spelen er geweest. En nooit niet op de spelen geweest. Dus lijkt mij... We, we jagen jou hier ik mee aan. we nou ja, gewoon onderzoeken. Ja, yes, lijkt mij geen optie. Dagen. We gaan je ontzettend danken dat je hier wilde zijn. Heel veel uh, plezier vooral wensen bij die prachtige roeisport. En uh, ja, je hebt ons meegenomen. We, we moeten hopen hè, op een Nederlandse medaille. Dat is eigenlijk wat je ons zegt. Hè? Ja, Brons. uiteindelijk komt het daar moeten ja. we een beetje op uh, gaan koersen. Ja, met onze ja. verwachtingen. Dankjewel. je Graag gedaan. En wij gaan naar China, naar heel ander nieuws... want daar zijn duizenden mensen met succes de straat op gegaan... om te protesteren tegen de aanleg van een omstreden pijpleiding. Via die leiding zou vervuild water van een papierfabriek afgevoerd moeten worden. Maar omwonenden waren bang voor schade aan het uh, milieu. Ik ga erover praten met correspondent Karin Eshuis in Peking. Uh, Karin, die, die pijpleiding die gaat er dus nu niet komen... en dat klinkt ons heel bijzonder in de oren voor China, klopt dat? Ja, dat is op zo'n zachts gezegd zeer opmerkelijk wat er vandaag eventjes boven Shanghai is gebeurd. Want demonstreren is inderdaad nog altijd gewoon verboden in China. Maar er is dus geluisterd naar de duizenden demonstranten die op de been waren. En um, ja, het ging ook wel hard aan toe. Er waren echt allerlei auto's. Er klommen mensen bovenop auto's die werden omgekeerd in de brand gestoken. Er zijn zelfs allerlei demonstranten lokale overheidsgebouwen ingestormd en hebben daar... Uit het raam allerlei documenten naar beneden gegooid. Dus het, uh, ja, het was heftig daar. Het was heftig en je zei het al, hè, het is eigenlijk verboden daar. Hoe verklaar je dan toch? Want je moet een, een bepaald lef hebben om die straat op te gaan. Het is verboden en, en blijkbaar is dit toch in een soort goed georganiseerde vorm gebeurd. Hoe verklaar je dat? Ja, het is interessant om te zien wat er gebeurt. En het lijkt alsof dat steeds vaker gebeurt. Beter georganiseerd, ook in, zoals je al zegt, en veel meer mensen op de been. En het, uh, is een belangrijke rol is daar weggelegd voor sociale media. Uh, de, in Twitter is in China verboden, maar je hebt in China wel Weibo. Dat is de Chinese variant. En um, ja, mensen kunnen elkaar bereiken en met elkaar uh, gesprekken aangaan. En een steeds krachtiger geluid laten horen van dingen waar ze het niet mee eens zijn. En zo kunnen ze dus ook protesten organiseren. En uh, dat gebeurde ook al um, eerder deze maand in de provincie Sichuan. Daar heb je een plaats Shurfang en daar ging het ook om het milieu. Daar is een koperfabriek zou daar uh, aangelegd worden en ook dat is gecanceld. Dus uh, een tweetal successen. Uh, geeft het ook een beetje aan dat uh, economische groei is het toverwoord van China? En uh, milieuvervuiling gaat daar nog wel eens mee hand in hand. Gaat men meer zien uh, dat je daar in ieder geval in een soort balans uh, met elkaar mee moet omgaan? Gaat, gaat dit een, een hotter issue worden, zeg maar, die milieuvervuiling? Uh, misschien wel. Um, het lijkt er in ieder geval op dat een deel van de bevolking steeds bewuster is. Je hebt hier ook wel echt een groot aantal vervuilings- en milieuschandalen gehad. Uh, misschien kan je je nog Wat? wel herinneren die melkpoeder voor baby's ja, die vervuild ja. was. Nou, dat is in China... Enorm groot verhaal geweest. En dus een deel van de bevolking wordt steeds alerter daarop. Maar je hebt ook nog steeds een groot deel van de bevolking die uh, er uh, minder bewust van is. Ik sprak die laatste Chinees die zelfs beweerde uh, dat China zich kracht ontleent aan het vervuild zijn. Dus het inademen van smok. Iedereen rookt hier ook. En het eten van vervuild voedsel. Daar worden Chinezen krachtiger en groter en sterker van vertelde hij mij. Dus ja, het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. En tot slot, uh, jij brengt dit nieuws tot ons. Hoe komt dit nieuws in China, zeg maar, uitgebreid in de media? Of is dit dan toch nog uh, pagina 7, zeg maar? Ja, dat, dat gaat elke keer, je, bijvoorbeeld vandaag, um, eerder deze week, de vorige week is er een grote overstroming geweest in Peking. Um, het nieuws daarover, over het dode aantal, wat eerst op 37 werd geschaald en nu later op 77. Dat nieuws, dat wordt hevig gecentureerd. Um, maar via Weibo opnieuw komen daar toch elke keer um, berichten over naar buiten. En dat is ook met deze protesten aan de hand. Maar de overheid in Chidong, um, waar dus vandaag die protesten waren... Die hebben wel uh, de pijpleiding gecanceld. Dus uiteindelijk wordt er aan. En dat wordt ook wel gewoon bericht. Dus het, uh, het komt uiteindelijk wel naar buiten. Maar vaak gaat het met omwegen. Oké, okay, nou je hebt het in ieder geval bij ons uh, helder zonder omwegen naar buiten gebracht. Karin Essijs vanuit Peking, dankjewel. In het uh, centrum van Londen wordt Alexander Finokurov gehuldigd. Hij pakte het goud in de Olympische wegrace. Even voor vijven was dat, zo rond kwart voor vijf. Het werd dus niet de Britse favoriet Mark Cavendish. Um, Vino Kurev won de sprint van de Colombiaan Rigoberto Urán. En daarvan deed de Engelse commentator op de volgende manier verslag. Glorious shot there at Buckingham Palace. As the two come through the 500 meter mark, they're coming up to the elbow now. That'll line them up for the finishing run to the line. There it is, the red carpet of Thomas of the Maal. As they now swing into the finishing straight, they can see the gantry ahead of them. Who's going to get it? Is it going to be Urán? Of Colombia of oh, Vinakuroff of Kazakhstan. It's Uran at the front taking a look over his shoulder. Oh, an attack on the left end from Vinakuro. Vinakuro he caught him napping there and now he's got the front position. And Vinokuroff is powering on to what's surely gonna be the gold medal. Alexander Vinakuroff of Kazakhstan is coming up to the line to take the gold medal. He is the Olympic champion Vinakurof. Vinokurof en hij gaf, uh, vlak daarna zijn eerste reactie. Unbelievable! It's uh, I finished tour a little bit uh, uh, tight, but uh, sick. I say no, I must go there and okay. Today's race is unbelievable. Too much people. Hij kwam moe en ziek uit de Tour, maar wilde hier graag aan meedoen. Nou, dat heeft hem wat opgeleverd. Heeft hem wat opgeleverd, Gio Lippens, uh, geëmotioneerde Vino Koel. Hij, hij komt hier net af... voorbij. Ja. ja, hij komt hier net voorbij. En ik zag hem inderdaad weer even in zijn ooghoek uh, wrijven. Even toch een traantje wegpinken. En Dat is toch wat, hoor. Voor deze bikkel die je zelden uh, ja, ziet huilen. Het is echt zo'n zo zo zo man van uh, graniet. Die uh, Zelfs als hij hard gevallen is, als hij zijn benen gebroken uh, heeft... Ja, dan heeft hij wel een van pijn vertrokken gezicht... Maar, uh, Tranen. Nee, dat heb ik toch nog niet vaak bij hem gezien. Maar nu meteen na de finish zag je net al dat de tranen opkwamen bij het Volkslied. Moest hij wel wat wegslikken en zojuist pinkte hij dus een traantje weg. Hij staat nu echt, nou ik denk op 20 meter bij me vandaan. Met Uran aan zijn rechterarm en Christophe aan zijn linkerarm. Nog even voor de fotografen die daar nog uh, tijd voor hebben, die nog uh, willen. Maakt hij, gaat hij gewoon even poseren, bijt nog even in die gouden medaille. Ja, het zijn toch echte gebaren die horen bij een, uh, bij een winnaar. En uh, toch wel een hele mooie winnaar. Winnaar, moet ik zeggen, toch wel een hele mooie winnaar. Uh, er werd even gesmoest hier en daar. Ja. En je hebt ook altijd voor hetzelfde geld, word je tweede of voor een beetje meer geld. Hè, met wielrennen, uh, voor wordt voor meteen een beetje, een beetje meer geld wordt je tweede. Ja, ja, <laughs> ja dat, dat, dat wordt wel eens een klein beetje. Maar is dat op Olympische Spelen? Zou dit nu nee, dat kan je toch bijna toch ook niet voorstellen? Sirene? Ik kan het me bijna niet voorstellen. Maar ja, je weet het, hè, het is profsport en dat wielrennen dat zit toch heel anders in elkaar dan bijvoorbeeld heel veel andere sporten die hier op de Olympische Spelen zijn. Zwemmen, atletiek. Ik kan me niet voorstellen dat er en de atletiek afspraken gemaakt worden op dat gebied, terwijl daar ook wel redelijk geld mee te verdienen is. Ja, je maar doet het uh... toch, Gio? Je doet het toch ook dan op een iets minder opvallende manier dan <laughs> dit lijkt me. Dat dat pak je slimmer aan. Ja, Oran. Uh... Ik moet ook eerlijk zeggen, als je hem zo ziet voorbij komen... dan ja, hij oogt hij niet als de meest slimme uh, renner in het uh, peloton. Maar het is echt geen slechte renner, hoor. Het is best wel een, uh, een linker jongen en uh, kan erg hard rijden. Dat hebben we ook wel vaker gezien. rijdt ook nog eens een keer, niet voor een Colombiaanse ploeg... maar gewoon voor die Britse ploeg van, uh, van Sky. Dus uh, hij had er misschien wel belang bij gehad dat Kevin is nog was uh, teruggekomen. Had hij ook een aardig centje kunnen verdienen. Maar uh, ja, dit... Ik, ik, ik... Ja, het was wel heel opzichtig hoor. Hij keek echt op het moment dat hij naar links keek, ging Vino uh, Koeren van de rechterkant aan. En zaten ze op nog 500 meter van de streep. En ja, op zo'n moment kijk je echt niet meer om waar de rest blijft hoor. Dan ga je voluit. Dan even naar morgen, want vandaag was er een wegwedstrijd bij de mannen. En die zou gewonnen worden door Mark Cavendish. Morgen is er een wegwedstrijd bij de vrouwen. En die zal gewonnen worden door Marjol de Vos. Durven nog was, nog was al wat te zeggen die nou, vraag. Vraag. Ik was al bang voor die Durven vraag. Durven we hè? nog? Ja, nou, ik durf niet meer hoor. Je weet het, hè? vele keren al tweede op het wereldkampioenschap in Salzburg lang geleden. Daar won ze nog als onbevangen jong meisje, won ze de wereldtitel. En daarna was het iedere keer tweede, meestal achter een Italiaanse. Die Italiaanse die doet ook weer mee, hè. Die Italiaanse die de laatste twee jaar... ...wereldkampioenen is geworden voor Marianne Vos, eh, Georgina Bronzini. En eh, ik kan me zo voorstellen, dat wordt ook wel een beetje in dat vrouwenpeloton gezegd... ...Vos denkt soms misschien tegenwoordig wel iets te veel na. Dat komt er gewoon van als je jarenlang meerijdt... ...en iedere keer maar weer tweede wordt, iedere keer weer op waarde wordt geklopt op de streep... ...omdat je net even een tactisch foutje maakt, net te vroeg aangaat, net te laat aangaat... ...net in het verkeerde wiel zit. Ja, dat gaat toch tegen je werken. En ik hoop maar één ding, en dat heb ik van de week met een aantal mensen over gehad... ...dat Voster verstand even kan uitschakelen en gewoon ervoor gaat. Gewoon blind ervoor gaat, dan zou ze uh, Olympische kampioenen moeten worden. Uh, dat kan in een massasprint, dat kan als ze wegrijdt op Hill. De vrouwen trouwens, hè, maar twee keer Hill, maar twee keer die beklimming... ...die koers is een stuk korter dan bij de mannen, 140 kilometer. Maar er zijn daar ook weer een paar ploegen, net als vandaag gebaat bij de massasprint... ...Duitsland, Italië... En Engeland opnieuw. Dus die zullen er alles aan doen om het bij elkaar te houden. En Nederland. Nederland heeft een lekkere rol. Die kunnen alles laten gebeuren. Als ze er maar bij zitten. Dat is belangrijk. Want we hebben natuurlijk niet alleen uh, Vos. We hebben natuurlijk ook Annemiek van Vleuten. Die uh, geweldig kan aankomen. Die heel erg rap is. En veel wereldbekerwedstrijden heeft gewonnen. Verderloes Gunnewijk en Ellen van Dijk. Nou die kunnen vooral heel hard tempo maken. Gunnewijk houdt er wel van om lekker tegen de wind in te blazen. Van Dijk is de Nederlands kampioen in tijdrijden. Ja dat zijn de vrouwen die denk ik de gaatjes moeten. We gaan dichtrijden voor met name Marianne Vos, maar ook voor Annemiek van Vleuten. Maar ook dat wordt een hele tactische wedstrijd, denk ik. Morgen gaan we daar weer van genieten. Zo zijn we terug met de klaaglijn. Eerst krijgt u de hoofdpunten uit het nieuws. Die krijgt u van Ewout de Jong.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 Bewoners van de huizen in de Utrechtse wijk kanalen eiland waar asbest is geconstateerd, krijgen een extra onkostenvergoeding. Ze krijgen 100 euro per gezinslid, bovenop de 150 euro... die elk al krijgt. Woningcorporatie Mitros deed die toezegging... op een bijeenkomst met gedupeerde bewoners. En voor de kust van de Amerikaanse staat Massachusetts is een Duitse onderzeeër uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De U-550. Die zonk in april 1944 na een aanval op een Amerikaanse tanker. Bij de zeeslag kwamen alle 44 Duitse bemanningsleden om het leven. Ook 25 Amerikanen vonden de dood. Er is bijna 20 jaar gezocht naar de onderzeeër. Dat is het nieuws op dit moment. Dan nu het weer Willemijn Hubert. Op sommige plekken is er gisteravond en ook afgelopen nacht veel regen gevallen, zo'n ruim 30 mm, En dat vooral in de oostelijke helft van het land. In het westen viel het mee, op de meeste plaatsen viel er niet of nauwelijks wat. En voor vannacht zitten enkele buien in de verwachting, opnieuw vooral voor het oosten van Nederland. Het koelt af naar een graad of 13. En morgen schijnt de zon regelmatig, afgewisseld door wat buien. Maar zo tegen de avond gaan er op meer plaatsen buien ontstaan. De middagtemperatuur ligt rond 19 graden en er waait een matige, aan zeevrij krachtige, zuidwestelijke wind. De dagen erna blijft het in eerste instantie wat koel. Maar midden in de week loopt de temperatuur weer wat op. Soms valt er wat regen, maar het grootste deel van de dag blijft het droog met wat zonneschijn. Dit is de Radio 1 Sportzomer. En natuurlijk ook nog terug op die Olympische wegwedstrijd. Vino daar de prachtige winnaar. De Nederlanders zaten mee voorin, onder andere Lars Boom. En we horen straks zijn reactie. Om u even een beeld te geven. Tom van het Hek, die zat hier vanmiddag in het zonnetje op een stoel voor het Holland House. Allemaal mensen die langs liepen en zei Oh, daar heb je hem van de Klaaglijn, de Radio 1 Klaaglijn. Hij krijgt dan alle telefoontjes vanuit Nederland doorverbonden. Hier het resultaat. In het gesprek met Van het Hek. Tom van het Hek, goedemiddag. Hallo. Hallo. Ik wil zeggen dat je een heel leuk programma hebt. Nou, dat vind ik hartstikke aardig. zeg. niks te klagen? Nee. Tom van het Hek, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Tom. Goedemiddag. De, nou ja, zit dag. Ja. Heb jij gehoord hoe net die, die Jurgen en die uh, Jack die, uh, die Chris-man behandeld hebben? Die, die kandidaat? Ja, dat, dat was. was een, ja, voor je het. het je hebt ja, al die, een, die, een stuk oudsvuil daar uh, weggezet. Ja, maar dat iemand, kan het, niet, dat kan echt niet dit. Nee, ja, maar het was wel even, het was ook wel vrolijk, want die meneer die zei de hele tijd pas. En toen kreeg je, je vragen over wat je nodig hebt als je de grens over gaat. En toen zei de identiteitskaart. Nou, dus het was ook wel een beetje gek, komisch, toch? Ze hebben hem helemaal gek gemaakt. Die jongen, ja. was helemaal, die weet niet meer hoe hij het had. Dit was nee, echt, dat, echt, wat, wat, is er, is er was, niet een of andere tuchtcollege tuch bij de radio nou ja, om die twee gasten aan te pakken? <laughs> tuchtcommissie, dat ja, we dit ja. voor de tuchtcommissie van de radio ja. gaan brengen? Ja. Nou, we, zullen, we zullen in ieder geval een klacht indienen. Dan kunnen we eens kijken waar het terecht komt. Ja, hartelijk bedankt Tom. Tom van Dek, goedemiddag. Goedemiddag, Tom. Goedemiddag. Uh, het is even met Henk. Ja. Je is toch één ding kwijt. Het en het is. een is. prachtig programma wat je doet. Wat je hebt. Maar ik mis toch wel Radio bij eigenlijk. Tom van Zek, goedemiddag. Hoi, met Wout. Goedemiddag, Wout. Hey, ik, ik heb niks te klagen. Ik wil alleen maar zeggen, als Ranomie, uh, eh, wordt Jojo doet wat ze gaat doen. Dan mag je jou vanavond zoenen namens mij. Ja, weet je, ze komt vanavond nog niet eens aan de huldiging. Want ze moet die individuele nummers nog zwemmen. Dus we hopen oh. natuurlijk allemaal dat ze winnen. Maar dan moeten we met dat uh, vieren en dat, uh, dat we ja. er door de lucht gooien. moeten we nog even wachten met Ranomi. Ja. Oh, dus, Oké, okay, maar we zullen je... vast een voorschotje nemen. En we, we nee. zullen jouw zoen meenemen. voor haar. Nee, ik, ik heb een artikel gelezen in uh, de Grote Ochtendkrant. En uh, daar komt ze zo goed over. Ja, ze ja, is ja, een, een beetje flink op de geworden. Nou, ja, dat is helemaal mooi. Dat kunnen we ook overbrengen. Maar je bent niet de enige, ben ik bang. <laughs> Oké. Okay. Tom van dek, goedemiddag. Ja, goedemiddag met me, mevrouw van ja. Ik zou dolgraag willen dat Jack van Gelder eens een poosje op vakantie gaat. U zou dolgraag willen dat Jack van Gelder eens een poosje op vakantie ja, gaat? Nou, over een, een week mij. gaat hij dat eventjes, mevrouw. Dus hij oh, is nog ja, een weekje en dan gaat hij op vakantie. Vreselijk zit er erger aan hem bij de opening. Bij de opening? Wat, wat was ja. er zo erg dan? Nou, ik vind hem. Ja, ik vind hem helemaal niet sympathiek. En ik heb ook de helft niet verstaan. Dat komt er ook nog eens bij. Oké, okay, maar was maar u daar blij? Ik vind hem op het ogenblik heel vervelend. Oké, okay, nou, dus. Uh, en Sorry. u was blij dat u de helft niet verstond, zeg maar? Ja, dat dacht ja. ik ook nog. Nou, goed, precies. Dat ben ik heel met u eens. Tom van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Spreekt, uh, dit, dit, ik kan toch opmerking maken, hè? Ja, u mag alles ja. zeggen op dit, uh, dit tijdstip. Dat is heerlijk. Ja, uh, ik. Is dat ook op zondag? Je nee, ook op zondag. U mag oh, op ma no. zaterdag klagen op zondag. U mag de hele week klagen. Wat u wil. Wat zegt u? U mag de hele week klagen, ook in het okay. weekend. <laughs> Ja. Nou, ik wil om te beginnen wil ik zeggen, na aanleiding van het op het ogenblik het programma... onmogelijk dat we nou weer zo lang, ik geloof het zal een uur, bezig zijn... al die fietsers krijgen. Er zijn zoveel geaardige programma's. Ik zag ja. met zo'n klein uh, uh, vierkantje in een hoekje... Uh, dat er bijvoorbeeld paarden waren die, ik weet niet wat ja, ze deden. Ja, maar... de, de paarden, dat is eventing vandaag. Maar dat, zijn, dat doen we maar met één mee. Maar u wordt een beetje gek van al dat fietsen. U denkt, dan was het net van de ja. Tour de France. Kans af gaan ze weer de hele dag fietsen met z'n allen. Ik ja, vind met, dat met, werkelijk, ik denk dat ik niet de enige ben. Nee, we ik hebben nou voldoende nog ja, ik heb een troost. vier weken lang in Frankrijk ja, gehad. Ja. Nou, ik heb een troost. Het is de enige dag nog met zo'n wegwedstrijd. Dan krijgen we nog de vrouwen, maar die zijn altijd wat sneller klaar. En voor de rest zijn het hele korte rondjes die ze fietsen. Oh, nou, dus dit is ik echt de laatste zikkerlijk. dag. Ik had het u beloven. Ik vind het heel erg. Eh. Ja, dat was het weer voor vandaag. Morgen weer bellen, in, uh, we gaan naar Rotterdam, want daar is het zomercarnaval aan de gang. De optocht zit er zo'n beetje op. Vanavond zijn er nog wel allerlei optredens. Dus dat moet ongetwijfeld een hele klus zijn voor de politie... om het in goede banen te leiden. We bellen met Willemieke Romeijn van de politie Rotterdam-Rijnmond. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het daar op dit moment uh, vanuit het oogpunt van de politie? Het gaat hier goed. De sfeer is tot nu toe uh, heel goed. Het is gezellig. Ja, en er wordt preventief gefouilleerd, hebben wij begrepen, op een aantal plaatsen, onder meer op wapens. Heeft dat iets opgeleverd? Nou, We hebben nu net één preventief fouilleeractie gehouden. Daarbij zijn 117 personen gefouilleerd. En we hebben drie mensen aangetroffen. En die drie mensen die die bij zich hadden, die zijn ook aangehouden. En nou hebben we ook begrepen, klopt het dat je niet je eigen drankje mee mag nemen? Je mag niet met een koelbox onder je arm lekker naar buiten komen? Als je, je op het evenement het terrein bevindt, nee, dan mag dat niet. Wij controleren streng op alcohol deze zomercarnaval. We letten er ook op dat uh, uh, mensen die onder 16 zijn niet drinken. En uh, ja, tuurlijk, een, een drankje is toegestaan, maar je moet je niet misdragen. Maar even voor de goede orde, als je dat drankje koopt, uh, mag het wel, zeg maar, maar je mag het niet zelf meenemen. Je mag het op het evenemententerrein, mag je het niet zelf meenemen. Je mag wel lekker op het terras gaan zitten en een biertje gaan drinken, maar daar niet uit je eigen koelbox gaan zitten drinken. Nou, afgelopen week zagen we natuurlijk hoe het misging hè, in het Rotterdamse uitgaansleven. Vreest u de avond? Nee, nou zien wij uh, wat er woensdagavond is gebeurd, dat zien we helemaal los van uh, het zomercarnaval. We zijn als elk jaar heel goed voorbereid en we hebben voldoende mensen op de been. En uh, we hopen vooral dat het net zo gezellig blijft als het de hele dag al is. Want heeft u enig idee hoeveel bezoekers er zijn? Uh, het is moeilijk een inschatting te geven, maar we verwachten uh, toch zeker tot 800.000 mensen hier in Rotterdam. 800.000, nou, sterkte ermee om dat allemaal uh, in goede banen te leiden. Willemieke Romein was dat van de politie Rotterdam Rijnmond. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Lucella Carrasso en Tom van Heck. We get it almost every night. Dancing in the moonlight. Wino Kurov pakte dus op zijn relatief oude dag het goud in de wegwedstrijd bij het wielrennen. Hij ontsnapte uiteindelijk met zilveren medaille weer naar Uran uit een kopgroep waar ook Lars Boom deel van uitmaakte. Boom werd uiteindelijk tiende. Nou, toch wel een hele mooie Olympische race. Wat zal zijn gevoel zijn? Steven Dalebout, ving hem op. Lars vertellen over, over jouw finale. Uh, die beslissende kopgroep, daar zit je in. Wat gebeurt er in die laatste tientallen kilometers? Ja, daar wordt gewoon hard gereden. En, uh... Ja, ik reden voor de overwinning natuurlijk. En, uh, uh, ja, op het moment rijdt Fino en Oran uh, en weg. Volgens mij. En, uh, ja, ik, ik heb besloten om te blijven zitten en uh, te wachten op de, op de sprint. En, uh, ja, um, ik word tien en, uh, en ik heb een mooie koers gereden, denk ik. En, uh, ja, ik zit erbij, maar het is helaas dus dat je ging met hij hebt natuurlijk. Maar goed. Alles ging in principe perfect hè, voor Nederland. De, de bedoeling was om Groot-Brittannië over de knie te krijgen, en met een groot deel van het peloton, en dat lukte. Nou ja, goed, we zaten met Luwe goed, uh, goed mee, denk ik. Uh, die heel erg sterk was uh, vandaag. En, uh, daarachter zaten we eigenlijk, uh, ja, heel ontspannen met z'n vier in de groep en uh, zaten we ja, lekker te fietsen. En, uh, ja, we we, we hebben gezegd dat we op boksel zeker mee moesten zijn als er, als er groepen gingen. En, uh, op een gegeven moment ging de tweede keer dat we in een groep gingen, was het toch wel een uh, belangrijke groep denk ik, met de belangrijke jongens en daar was ik mee. De uh, laatste paar keer boksel heb ik redelijk aan moeten klampen, maar gelukkig kun je het overleven. En de laatste keer komt de Zwitserse trein komt voorbij. en ja, Dan kunnen we in het wiel zitten en, en we zijn weg. Je zit dan in die beslissende kopgroep, zoals ik zei. Ga je dan al uh, ja, denken aan wat er, wat er dan mogelijk... wat voor gekke dingen er mogelijk zouden zijn vandaag? Ja, natuurlijk. Je probeert je eigen gewoon op te peppen... En, uh, ja, en, uh, en klaar te maken voor die sprint of voor weg te rijden. En, uh, dat was ik op zich wel, denk ik. Er, gewoon, er is gewoon de hele dag heel erg hard gekoest. Ja, dan doet iedereen de benen pijn. En bij mij deed ze ook pijn, maar dat is normaal. Maar toen Fino ging, deden jouw benen te veel pijn? Of uh, dacht jij, uh, dit is niet de beslissende sprong? Nee, ik denk, ze dus gaan zeker sprinten. We zaten met zo'n grote groep. en dan, ja, Meestal wordt er dan nog van gereden, Alleen, nu blijft hij weg. En het bal in deze wielerwedstrijd op de weg werd vandaag geopend door de Nederlander Liebe Westra. Hij zorgde voor de eerste demarrage. Hij heeft er helaas niks aan overgehouden. Maar het bleef daarna, na zijn demarrage, onrustig op het parcours. Steven Dalenboud sprak na afloop met deze Fries. Je verliet, je verliet de Tour de France in Mineur. Hoe ga jij Londen verlaten? Nou, ik hoop beter. Het is vanaf vandaag ik denk, wel, wel een betere, beter gevoel. Dus... Uh... Uh, ik ik twijfelde ook niet aan mezelf. Uh, met, mijn, uh, met mijn heup, uh, dat was gewoon, daar was gewoon kloten. Maar nu is het gewoon, uh, nu is het gewoon goed. En, uh, ik heb, we hebben gewoon als land gewoon een goede koers gereden. En, uh, en nu gewoon uh, goed, uh, met goed moraal naar de tijdrit toe. En, uh, ik denk dat wij allebei uh, er goed voor staan. Nou, ik zeg, je verlaat Londen. Ik dacht, je gaat terug naar Hill, maar dat is natuurlijk niet zo. Hè? Je blijft nu in Londen tot aan de tijdrit. Uh, ja, wij gaan morgen denk ik wel naar, naar, naar de Bokshil om, om daar wel goed te trainen voor de tijdrit. Goed. Um, de bedoeling was vandaag om zoveel mogelijk energie erin te steken en om de Britten over de knie te krijgen. Uh, dat is gelukt. Maar ja, het afmaken lukt dan net niet. Heb je daar met Lars Boom al over kunnen spreken? Ja, ik heb er niet over gehad. Maar uh, ja, we, we, we moeten gewoon realistisch wezen. En, en ja, we, hebben niet, uh, we, waren gewoon, we zijn gewoon niet super favoriet klaar. Zo simpel is het gewoon. En uh, ja, uh, met, met een beetje geluk, met heel veel geluk. Dan kun je zo'n koers winnen of kun je een medaille pakken. Maar uh, ja, als er nu top 10 wordt, uh, we hebben gewoon ons laten zien en we hebben er alles aan gedaan. Dus ja, dan moet je gewoon op een gegeven moment moet je gewoon tevreden. Zijn. Gewoon tevreden wezen, zei lieve Westra. We gaan nog eens even terug naar de opening van gisteravond. Uh, want Lucella, jij hebt natuurlijk met, met bewondering naar die opening gekeken. Ik mocht erbij zijn, ik vond het echt een bijzondere avond. En het hoogtepunt was, vonden vele mensen toch wel, dat uh, op Buckingham Palace de Britse koningin Elisabeth werd opgehaald door uh, James Bond. En wij vroegen af hoe ze het gevonden hebben, maar jij hebt het gevonden. Ja, Buckingham Palace heeft vanmiddag laten weten dat ze het leuk heeft gevonden, haar optreden met de uh, met Bond. Ze werd natuurlijk opgehaald, ze sprong uit de helikopter. De vraag is wat. Zijn dat echt? Ik denk van niet. Wat denk jij? We gaan het eens maar even vragen. Hè? Iemand Ben Kolster, kenner van het Nederlands en Britse Koningshuis. Um, want het was wel degelijk. De Queen die werd opgehaald op het paleis. De Queen zelf, hè? Dacht al, goedenavond. Ja, dat was ze inderdaad uh, helemaal zelf. Alleen tot aan het moment waarop ze zogenaamd... op de binnenplaats van Buckingham Palace... House, zeggen de Londenaren, in die helikopter stapte. Want toen werd het overgenomen. Althans in de film door twee uh, leden van... Uh, van de uh, Royal Marines, van de Engelse mariniers. Dus dat, die sprong heeft <laughs> uiteraard niet zelf gedaan. Maar, maar heeft het u verrast? Want, want een heleboel mensen de wereld denken toch... ja, de Engelse koningin en dan in, in zoiets. Heeft het u verrast dat zij hier zo, ja, zo mooi aan meedezen. Zeg maar? Ja, nou, ik, ik had het al, uh, al wel gehoord in april. In april is het opgenomen. Er is één dag gefilmd uh, in Buckingham Palace... Ja, het is natuurlijk heel erg bijzonder hè, dat de Engelse koningin dat doet. Uh, vroeger was er ook altijd veel te doen als de koningin in een speelfilm was te zien. Als er journaalbeelden werden ingesneden, dan werd er al heel veel hijs aan gemaakt. Maar nu speelt ze dus echt zelf mee. Het is haar eerste rol en direct als... Als Bond-girl. Bond maar wacht even, u wist dit in april al en u heeft al die tijd niks gezegd? Nou, ik heb het van mensen gehoord die, uh, die uh, zich heel erg met de Bond-productie bezighouden. Want ze zijn natuurlijk op dit moment... Uh, ze valt uit de hemel, hè? Uh, samen met uh, Commander Bond. Uh, een, een val uit de sky. Maar die nieuwe film die nu gemaakt wordt, Skyfall, die uh, rond uh, kerstmis in première gaat in Nederland. Ik denk een maand daarvoor in Engeland. Die, uh, die opname, daar is men nu heel druk mee bezig. En die, die werden heel even onderbroken omdat Daniel Craig iets anders te doen had. En al vrij snel hoorden wij dat hij uh, een dagje naar Buckingham Palace ging. En dat was dus voor, voor dit filmpje. Ja, ze is vandaag rondgeleid door het Olympisch Complex. De burgemeester van Londen, Johnson, die zegt. Nou, ze is erg onder de indruk van het succes van deze eerste filmrol. Het was erg grappig, er is uh, bijzonder goed op gereageerd. Toch zat ze er gisteravond wel een klein beetje zuinigjes bij in dat stadion, ja, Vond u niet? Dat, ja, Lucella, dat viel mij ook op. Ze zat zelfs een beetje met haar, uh, met haar nagels te spelen. Alsof ze iets had van. Schiet nou maar eens op, de, en ik wil u eindelijk uh, even heel snel die, die Spelen openen. Dat werd ook door de BBC wat rommelig in beeld. Want het was een prachtige avond natuurlijk ook op tv. Maar uh, ja, uh, ze, ze, ze sprak die zinnen uit, maar met weinig nadruk. Maar ja, dan denk ik aan de andere kant. Het was erg laat. Het is een oude dame van, van 86. In een show die... Uh, ja, die prachtig was, maar die natuurlijk wel erg luidruchtig was, veel popmuziek. Misschien dacht ze ook wel, jongens, schiet nou eens op, het wordt ja. tijd, ik wil naar huis. Ze was niet de enige. Toch nog een vraag, want wij zagen dat fragment, toen zat ik mij af te vragen... zou een regisseur durven vragen, mevrouw, kunt u nog één keer naar buiten komen? Want het shot was niet helemaal goed. Hoe gaat zoiets? Ja, ik denk dat uh, Daniel Boyle, de man die de grote show heeft gemaakt, hè, zelf regisseur van beroemde films als Slumdog, Millionaire en Trainspotting, die heeft dit korte drie minuten durende filmpje gemaakt. Ja, ongetwijfeld. Maar ze staat erom bekend dat ze uh, zich heel goed laat regisseren bij de jaarlijkse kersttoespraak die ze houdt. Uh, bij een enkele andere toespraak, zoals die beroemde toespraak uh, kort na het overlijden van Prinses Diana. En ze is iemand die, uh, nou ja, in één teken, om het maar in vaktermen te zeggen, zoiets erop kan zetten. Ja, dus ze het zou het zijn om het de koningin zes keer over te laten doen. <laughs> ja, <laughs> nou ja, dat, dat zal ongetwijfeld niet gebeurd zijn, omdat ze natuurlijk wel gewoon zichzelf speelde. En ze had ook geen, uh, geen tekst, hè? Ze, ze liep uh, samen met, uh, met James Bond en een, en een kamerheer liep ze door de gangen van Buckingham Palace en zat ze aan haar bureau. Dus heel moeilijk zal het niet geweest zijn. Maar ik denk dat Boyle ongetwijfeld... Een keer gezegd heeft, jongens, het geluid is niet goed of er staat iets in. Ja, en die hondjes. Vijf, die hondjes. <laughs> zeg, en, en wat gaat dit voor effect hebben op het Koningshuis? We hebben natuurlijk het, het, uh, het, het huwelijk gehad van Prins William. Sindsdien is het allemaal is iedereen weer nog wat enthousiaster. Uh, wat, wat denkt u? Gaat dit een effect hebben? Nou ja, het effect kan alleen nog maar naar de, de Diamond Jubilee nog alleen nog maar beter worden voor uh, De Winters, hè, zoals ze eigenlijk heten. Ja, ik denk dat de Engelse bevolking en iedereen die dit gezien heeft, dit geweldig gevonden heeft. Dat deze oude koningin, ik zeg maar maar steeds, een 86 jarige blond girl, dat die uh, dit gedaan heeft. Het is natuurlijk ontzettend leuk, maar ze heeft veel gevoel voor humor. Ik denk dat ze dit zelf ontzettend leuk uh, gevonden heeft om te doen. En het is natuurlijk Engeland promotie, zoals deze spelen dat zijn voor zichzelf en voor die nieuwe bondfilm ook een groot exportproduct. Ze doet het allemaal voor Engeland, maar ik denk dat ze het zelf heel leuk gevonden heeft... en dat iedereen haar nog veel leuker vindt in Engeland. Was het ook, de hele opening was dat, in mijn optiek, maar u, u bent koningshuiskenner... was dit ook een beetje de, de ziel van de Engelse samenleving? Formeel, serieus en zelfspot ja. in één beeld? Ja, het was... Uh, de Engelsen zijn uh, heel erg dicht bij zichzelf gebleven. Overigens, Danny Boyle is een ier, maar die weet dat toch wel... Ik vond het een zeer Keltische, een beetje Lord of the Rings-achtige uitstraling hebben. En wat zo belangrijk is bij de Engelsen, dat is uh, het woord remembrance. Hè. Er viel zelfs even een kort moment stilte... waarin de slachtoffers symbolisch van de beide wereldoorlogen werden herdacht. Dat het nooit voorbij is, dat is iets wat in Engeland heel erg speelt. En dat kwam zeer tot uitdrukking in, ja, in mijn ogen in deze prachtige opening... in deze ansenering, waar de Engelse geschiedenis uh, jouw sprookjesachtige... Een manier, natuurlijk, werd neergezet. Ik denk dat ze schot in de roos hebben getroffen om Engeland in zijn verleden zo neer te zetten. Ja, en Prince Charles, even kort nog uh, vandaag bij de wegwedstrijd. Gaan we ze nu twee weken zien, overal? Ja, dat denk ik wel, absoluut. Ja. Uh, is het jullie ook opgevallen hoe Camilla en Charles lekker met elkaar zaten ja. te lachen? Ja, en... ja, de lol, hè? Ja, die gaat die, het goed, die, Gaat die goed met ze. Die vonden het ontzettend <laughs> leuk. Ze ja. vonden iets heel erg leuk. Waarschijnlijk niet eens de binnenkomst van de atleten. Ja, ik denk dat we ze heel veel gaan zien. En natuurlijk ook uh, Kate en William en Harry en de Princess Royal, die zelf natuurlijk ook aan de Olympische Spelen heeft meegedaan. Princess Anne. Ja. Ik denk dat we ze nog veel zullen zien de komende en dagen. En dat wordt voor u ook smullen, meneer Kolster. Ben Kolster, hartelijk dank. Oké, okay, Goedemiddag, geniet Dag. ervan. Het Radio 1 over zoveel overzicht. Het begint natuurlijk met het wielrennen. Want Alexander Vinokourov uit Kazachstan heeft de Olympische wegrace gewonnen. Na 250 kilometer versloeg hij zijn medevluchter Ricoberto Uran in de sprint. Vinokourov kon het na afloop bijna niet geloven. Ja, so het yeah, is. Unbelievable. Het is. Ik vind je het een beetje. Tijd. Maar strik, Sennon moet gaan. There and, okay, today's race is unbelievable, too much people. Ja, ik kwam moe en ziek uit de Tour, eh, wilde hier toch per se meedoen, Vino Koerov. Het, het zilver ging dus naar Ricoberto Oeran. Het brons was uiteindelijk voor de Noor Alexander Christophe. Oeran en Vino Koerov ontsnapten 8 kilometer voor de finish... uit een kopgroep van eh, 32 man, volgens mij op dat moment. Daar zaten ook Robert Geesink en Lars Boom in. Boom zag Vino wegvluchten. Ik heb besloten om te blijven zitten en uh, te wachten op de, op de sprint. En, uh, ja, um, ik word tien en uh, uh, ik heb een mooie koers gereden, denk ik... Uh. En, uh, ja, ik zit erbij, maar het is helaas dus dat je geen meteen hebt natuurlijk. Nederlander dus mij de eerste tien. En uh, ja, waar waren de Britten? De teleurstelling was natuurlijk enorm bij de Britse ploeg. En ook voelbaar hier in Londen. Want topfavoriet Mark Cavendish constateerde, moest wel constateren enigszins bitter... dat veel ploegen samenwerkten om in ieder geval Engeland te verslaan. Het lijkt teams, dat de meeste to niet te winnen as, as we niet winnen. Dat It's een story of our life now in Cycling, to be honest. It shows what a strong nation we are. You've got to take not the positives from that, but you know, take it as a compliment, you know. But uh it's bitterly disappointing, you know. Ja, ontzettend balen natuurlijk. Kevin probeert het maar als een compliment te zien dat iedereen de Britten wilde verslaan. Maar de teleurstelling is groot. Gaan we naar het zwemmen? Want zwemster Inge Dekker heeft zich afgemeld voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Dekker wilde zich vanavond volledig focussen op de eerste vette finale. Ze bereikte met het oranje kwartet op de vrije slag als derde land de eindstreng. Hinkelien Schreuder was een van de andere Nederlandse zwemsters en ze was blij dat ze mee mocht doen. Ja, je bent hier en ja, je, je hebt er niet voor niets zo hard voor getraind een heel jaar. Dus als je dan eindelijk hoort dat je mag zwemmen, dat is echt een last die van je schouders valt. Um, dus ik was daar hartstikke blij mee. Tegelijkertijd besef ik me ook ook nou, wat het afgelopen jaar gebeurd is, hoe vervelend het is wanneer je niet mag zwemmen. Mijn kamergenoot die uh, heeft er net zo hard voor getraind. Desalniettemin is dit is dit sport en ja, uh, yeah. zo so be het. So be it. En uh, ja, vanavond wordt het nog iets minder gezellig op die kamer. Want Hinkelin Schreuder zelf, haar rol wordt in de finale vanavond... namelijk overgenomen door Anomi Kromovi-Jojo. Maar dat zal niet een al te grote verrassing zijn over Hinkelin Schreuder. En Kromovi-Jojo probeert dus samen met Dekker, Marleen Veldhuis... en Femke Heenskerk in dezelfde samenstelling als vier jaar geleden... de Olympische titel te gaan prolongeren. Tien voor negen Engelse tijd, tien voor tien Nederlandse tijd. Finale, vier keer meter vrij. Het moet uh, heel raar lopen, wil Turner Epke Zonderland over een week niet in de Olympische finale staan aan de rekstok. Hij kwam tot een hoge score in de kwalificaties, kwalificaties en dat zorgde voor opluchting bij Zonderland. De spanning was behoorlijk hoog op de Olympische Spelen en uh, ja, dat is logisch, je moet, je moet je kwalificeren en je weet dat je, dat je in die finale uh, hoort te uh, zitten. En, uh, maar ja, je moet het wel doen op zijn kwalificatie en het, uh, ja, het is gewoon altijd heel lastig en... Uh, ik gebeurt ook vaak genoeg dat ik de oefening dan wel doorkom, maar ja, toch wel wat foutjes en niet een topscore. En dan maar hopen dat je in die finale zit en dan, uh, ja, dan lukt het uh, in de meeste gevallen ook wel net. Maar ja, nu weet je gewoon uh, met zo'n score, uh, weet je gewoon zeker. Dat is gewoon uh, een topgevoel. Ja, vanavond wordt duidelijk uh, of hij op die finale uh, kan rekenen. En dan gaan we even naar het roeien, want daar deden we ook mee vandaag. We deden met drie ploegen mee bij het roeien. De mannen acht haalden het niet, is verwezen naar de herkansing. De lichte vier plaatsten zich door een tweede plaats in de serie voor de halve finale. En de twee zonder plaatsten zich ook voor de halve finale, maar wel met de tiende tijd. We hebben een uh, stelling zoals iedere dag bij Radio 1 Sportzomer. U kunt gaan stemmen via de website radio1.nl. Het gaat over de openingsceremonie waar we het net ook al over hadden. Een, een grootste ceremonie kostte 34 miljoen euro. Londen staat de komende weken natuurlijk te boek als het sportbolwerk van de wereld. Het kost geld. De verwachting van pessimisten is dat de Britten een slordige 30 miljard euro uiteindelijk kwijt zijn aan de organisatie. En de vraag is natuurlijk wat leveren die Spelen op. De kosten zijn nu al opgelopen tot 12 miljard euro. In Nederland is een sterke lobby om de Spelen in 2028 te organiseren. Is dat een fantastische kans om ons te presenteren aan de wereld? Om deze generatie Nederlanders de kans te bieden de Spelen van dichtbij mee te maken? Of is het verspilling van geld wat we in deze financiële zware tijden wel beter kunnen gebruiken? Gebruiken. Die stelling van vanavond is dus de Olympische Spelen van 2028 moeten in Nederland worden georganiseerd. Stem via radio1.nl. We gaan even uit voor het nieuws van 6 uur voor de ster. Daarna zijn we terug met natuurlijk weer een uur Radio 1 Sportzomer.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 VPRO's Zomergasten. Morgen met Micha Wertheim. Op Nederland 2 om kwart over acht. Dit is Radio 1.